Ook eurocommissaris Rehn van economische en monetaire zaken was positief. Volgens hem onderstreept het vijfpartijenakkoord de geloofwaardigheid van de partijen om moeilijke beslissingen uit de weg te gaan. De Europese leiders hebben Nederland opgeroepen het akkoord zo snel mogelijk door te voeren. De politie in Rotterdam heeft vier jongens uit Moordrecht aangehouden die reden in een gestolen auto. Verdachten zijn tussen de 13 en 16 jaar oud. Op de 20 zag een motoragent een auto rijden die als gestolen stond geregistreerd. Toen de jongens in de gaten kregen dat de politie ze op het spoor was, gingen ze vandoor. Uiteindelijk konden de vier in de wijk landen aan de oostkant van Rotterdam worden aangehouden. De politie moest daarvoor wel een waarschuwingsschot lossen. De Zwitserse sportman Ernst Bromeis, die als eerste mens van de bron naar de monding van de Rijn wilde zwemmen, heeft zijn recordpoging gestaakt. Hij zal de rest van de route in een kajak afleggen. Bromeis zwom vandaag in 10,5 uur de 70 kilometer van Basel naar het Zuid-Duitse Breisg. Bromeis zei na aankomst dat het een vergissing was om te denken dat men de hele Rijn kan afzwemmen. Hij heeft er 426 van de 1230 kilometer op zitten. Zwitser van 1944 vertrok op 2 mei in een meer bij het Zwitserse bergtop Andermatt. En wil met zijn tocht aandacht vragen voor schoon water. Het weer vannacht breidt een gebied met neerslag zich geleidelijk vanuit het noordwesten uit over het land. Overdag veel bewolking, geregeld buien en af en toe wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 allebei voorleert, dus dat is wat top. Ja, ik ben heel erg opgelucht eigenlijk wel. Ja, verschillende reacties op het eerste examen, kunst voor de havisten. En meer leerlingen dan ooit hebben zich op die examens voorbereid door middel van examentrainingen. Maar de vraag is, is dat was een goede ontwikkeling. Want die trainingen zijn duur. En de vraag is of je dan niet een soort tweedeling krijgt... tussen de mensen die dat kunnen betalen en de mensen die dat niet kunnen betalen. Zo meteen luisteren we naar een gesprek daarover. En ook over de vraag of het sowieso wel een goed idee is. Zo'n groot eindexamen op het einde van vier, vijf, zes jaar school. En we gaan natuurlijk praten over herinneringen aan de eindexamens. Uw herinneringen bijvoorbeeld misschien heeft u wel uh, eindexamen gedaan in het uh, mooie jaar 1977... toen uh, Cat Stevens uh, dit prachtige lied maakte, Old School Yard. Do. Van Cat Stevens. Want uh, we gaan het hebben vanavond over, uh, over de schoolperiode, eindexamen. Wie slaagt voor zijn e eindexamen, die uh, mag de vlag uitsteken. Dat is een, een mooi ritueel. Maar wist u eigenlijk dat, elk, dat het feest elk jaar voor een kleine 18.000... en dan hebben we het over 9% van de e examenkandidaten niet doorgaat... En door reizen dit jaar dreigen er nog meer leerlingen te struikelen over dat eindexamen. Begrijpelijk dus dat ouders hun kinderen steeds vaker op examentraining sturen. Maar psycholoog Steven Pont vindt dat geen goede ontwikkeling. Thijs van den Brink en Elsbeth Gutteke praten met hem in de talkshow van Dit is de Dag. Achter de voordeur. No sir.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 voor de rest maken mensen elkaar ook een beetje mal. Er zijn klassen waarin 60% van de kinderen uh, naar zo'n uh, driedaagse uh, examentraining uh, gaan. Want is dat je gaat gewoon drie dagen ergens naartoe en dan word je bijgespeeld. Ja, ja. ja, ja. Dat is in, in, uh, de, bijvoorbeeld Luzak doet dat. Bij 22 uur word je, uh, word je onder handen genomen. En dan uh, word je klaargestond voor, uh, voor het examen. En dan ga je naar acht. Ja, dan ben je ook klaar.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 die hun kinderen op, op, op dat soort uh, huiswerkklassen hebben. Maar ze groeien toch echt, toch? Zeker. Ja. Ja, dus wat ik, dus, uh, we zien zelfs al, de helft van alle gymnasia... doet ook al zelf die examentraining... We uh, organiseren het, die het zelf organiseren in school en dan het, kost het ook geen uh, extra geld. Uh, zelf. En dan kost het geen extra geld. Je ziet, je ziet ook berichten waarbij eindexamentrainingen gegeven worden... Uh, door uh, docenten. Oh, ja. He, en, en waar er wel weer betaald moet worden. Dus het is ook een beetje een schimmig gebied. Beetje bijverdienen voor de bijverdienen. Okay. En het is ook een hoop geld dat, er, uh, dat erin omgaat. Hè? Ja. In die drie dagen heb je twaalf, twaalf, van, die studenten, twaalf van die leerlingen... zie je toch snel tegen de 6.000 euro omzet. En, en wat je in moet huren is twee studenten. Ja. Is nee, dat maar maar is, is, dat, ik, is dat nou erg, dat, dat soort trainingen? Vraag ik maar me ook af. Van. Ja, het is erg in de zin dat mensen die je geld hebben... Dus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 Ik doe dus dus niet. Is helemaal aan het eind. Moet ik schrijven. Ja, dat helemaal, helemaal aan het eind een ja. examen over de afgelopen drie jaar. En zeker in het VMBO zien we. Dus vallen nog tienduizenden kinderen per jaar uit. Ja. Om, he, dus dat a op aanhikken tegen dat examen. Ik zou voorstellen: haal in ieder geval het examen via het VMBO weg. Dat je de doorgaande leerweg. in ieder geval van VMBO naar ROC. veel makkelijker maakt. En mm. dat je wel een examen doet op het ROC. Nee, maar waarom zou je het niet doen? Want, waarom zou je het niet doen, een Want, examen?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 Is dat goed of slecht? Dat weet ik niet. Is het een nachtmerrie? Is het een fijne droom? Okay, Oké, droom. droom. Nee, je droom. Ik ben daar droom. totaal onvoorbereid in mijn dromen. <totstuk>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 Ja, psycholoog Steven Pont hoorde u die in ditste dag zijn zorgen uitsprak over de toename van examentraining. En hij vroeg zich dus ook hardop af of zo'n centraal eindexamen eigenlijk sowieso wel een goed idee is. En over dat eindexamen daarover praten we vannacht. Want uh, ja, wordt u ook wel eens zwetend wakker van een nachtmerrie over de examen zoals uh, Thijs van den Brink en Elsbeth Gutke dus bekenden? Of uh, heeft u andere herinneringen aan die periode van eindexamen, de eindexamenklas misschien? Hoorde u... Uh, misschien bij de 10% die, uh, die dus zakt voor dat eindexamen. En hoe voelde dat dan? Om te horen dat u het jaar nog maar eens over moest doen. Terwijl uw klasgenoten feest konden vieren. Of uh, slaagt u wel in één keer? En werd er dan gefeest? Hoe ging dat er eigenlijk aan toe? Uh, de, de, de, de eindexamens, rij rijen tafels, surveillanten die in de gaten hielden of je spiekte. Heb je gespiekt? Heb je het geprobeerd? Lukte dat? Of uh, niet? Diep het zelfs dramatisch af, misschien. Uh, werd u uh, ervoor gepakt? Nou, deel uw verhalen met ons en, uh, en bel op 0800 1121. Schijnt die vannacht vast wel. Ik denk zelfs niet eens achter de wolken, want het was best helder. Moensja was dat van Katie Melloa. Prachtige plaat. Vannacht praten we over de eindexamens. Die zijn deze week weer begonnen. En uh, uh, we hebben een ervaringsdeskundige aan de telefoon, maar niet van nu. Van uh, al veel langer terug. Meneer Van der Wal, goeienacht. Ja, ik wilde ook wat zeggen. Ik moet waarschijnlijk bij Radio Zag doen, ja? Ja, dat is wel een goed idee, ja. ja. ja. Ho Hoe lang is het nou, geleden uh... dat, uh, dat u eindexamen deed? Nou, dat is uh, uh, bijna 40 jaar geleden. 40. Maar uh, toen heb ik mijn uh, MAVO-diploma gehaald. Ja. Maar ik bel met een reden op. Uh, het is namelijk zo: als je 12 jaar bent, dan sturen je ouders je naar een school toe. En uh, dat is dan vaak bepalend voor de rest van je leven. Ja. Uh, daarna kun je nog wel eens een vervolgopleiding volgen. Maar uh, dan. Uh, dat verschilt, wat voor opleiding je hebt gehad. Ja, of, dus, dat, of, of je uh, ouders die naar de HAVO, de VWO of het VWO doen. Nou, ja. Ja. En nou is mijn, mijn, mijn punt. Uh, ik kon vroeger, moeilijk meekomen op school. Ja, ik weet niet. Ik had altijd onvoldoen. Dus Toen ben ik naar een Montessori-MAVO gegaan. En ja. daar heb ik toch mijn diploma gehaald. En dan kon je het vooruit in de vakken waarin je goed was. En dan had je meer tijd over voor de vakken waarin je slecht was, yeah. zeg maar. Hè? Dus er was meer aandacht voor kunst en toneel en dat soort dingen. Maar het was natuurlijk van de gekke dat je dan nog eens naar een gymnasium zou gaan... als je een MAVO-diploma haalde. Yeah. Nou heb ik dat maar... toch laat... Nou wil ik uitleggen, dat het toch wat wou je zeggen, ja... Ja, maar dat is dus toch nou, gelukt. Dus op laatste leeftijd heb ik toch nog dat eens geprobeerd uh, te halen. Ze hebben wel. Sure. Nou, iedereen zei achter ach, je niet. En wat is er toen gebeurd? Toen uh, heeft de minister de oude stijl-VWO uh, afgeschaft... dat ja. je dus nog met zes, zeven vakken diploma kon halen. Ja. Dus nu moet je een profiel doen. En, en, en de wiskunde is verplicht gesteld daarin. En dat is bedoeld om nummer 6's in te stellen... dat je dus minder mensen ja. uh, krijgt die VWO hebben. Ja, ze willen van de zeserscultuur uh, af, hè... B Betere prestaties, uh, leerlingen die goed, goed presteren, uh, in op het HBO en het, en het uh, universitair onderwijs. Het Daar zit het allemaal ja, voor. Maar u zegt maar eigenlijk: het... da daarmee is die mogelijkheid verdwenen. Dat stel je voor, je, nou, bent wat langzamer, je komt wat langzamer mee dan uh, van MAVO uiteindelijk via VBO, toch nog hoog eindigen. Dat zit er nu niet meer in. Nou, het, het, mijn probleem is dus dat ik bezig was... met uh, via staatsexamen toch het VWO-diploma te halen. En op een gegeven moment was er nog een overgangsregeling... dat je binnen bepaald uh, aantal jaren nog twee jaar of zo de laatste vakken moest halen. En dat is mij dus niet gelukt. Ik heb dus vijf certificaten. Mm. En uh, waar ik nou een beetje van baal... is dat uh, nou, mijn ideaal was dan eigenlijk... om het he met de hele complete VWO... diploma nog eens te, te wapperen. Ik probeer ja. nog altijd staatsexamen Latijn te doen. Maar mijn probleem is eigenlijk dan... Dat, uh, dat ik het een beetje flauw vind van de overheid... dat ze nog niet voor uh, wat later kandidaten nog... die die, die mogelijkheden op hebben gelaten... om nog eens dat één een of twee, drie vakken dat de oude stijl nog te doen, dat je toch nog dat oude stijl diploma hebt. Want ik heb wel eens ja. een oude dame gesproken in de trein. En die zei, ach kind, ik heb mijn kandidaat rechten gegaan ja. vroeger. Daar ben ik zo trots op. Maar ze had de studie niet afgemaakt, maar ze had hm. wel de kandidaat, zeg ja. Maar. Ja. maar. Maar zo u, u mag toch ook ja. trots zijn op die vijf certificaten. Want welke, wat was het laatste examen wat u dan heeft gedaan? Nou, ik heb dus um, Nederlandse geschiedenis uh, op een avondschool gehaald. Ja. En Frans, Duits Engels via het staatsexamen. En, oe, oe, en dan oe, hoe gaat dan het moet... eigenlijk bij zo'n staatsexamen? Is dat een beetje op dezelfde manier? Ook met rijen, tafels nee, en staat... surveillanten? Uh, wat zegt u? Gaat, moet ik me hetzelfde soort beeld voorstellen als bij het eindexamen? Voor grote groepen leerlingen? Nou, het staatsexamen is dat je dus een, een toets krijgt, een, een examen met 50 multiple choice vragen. En dan moet je het drie kwart ongeveer van goed hebben. En zit je dan, dan is het een mondeling examen. Dat is uh, uh, dus. De, dan moet je over de literatuur praten. En dan krijg je een onderwerp. En dan moet je dat in de taal zelf dan doen. Ja. En uh, dan moet je uiteindelijk op een. Minimaal voor vijf en uitkomen, dat wordt dan de zes. Maar na de gezakt te zijn, heb ik het toch volgehouden. En toen ben ik dus op een gegeven moment toch geslaagd voor, de, uh, voor Engels. Want daar had ik zo'n moeite. Mee. En uh, wat het, die teksten daar zijn het zeggen allemaal zeggen zijn allemaal maar zo moeilijk. En uh, zo ingewikkeld. Het gaat allemaal op heel ingewikkelde onderwerpen. Maar mijn, mijn, mijn doel was eigenlijk om omdat, uh, om dan toch, dat, dat is het doel waarvoor ik bel. Is dan eigenlijk om duidelijk te maken. Ja. Dat als je dus moeilijk mee kan komen op de lagere school, als kind. Je haalt toch nog met hang- en burg hier voor diploma. En dat was dan genoeg, zeg maar, bij wijze van uh -huh. spreken. Ja. Dat je dan op een gegeven moment toch nog een, een VWO kan halen dan. Ja. En dat die, die kans dan nog voorbij gaat. Nou, en um, ik denk ook dat het is gekoppeld aan mogelijkheden die hebt, hoe hoger je je vooropleiding, hoe meer mogelijkheden. Ja, het, is, ja. het is dus zeker zo, het staat dus als je een VWO-diploma, dat houdt in dat je alle onderwijs kan volgen, wat, uh, uh, wat je maar wil gaan doen. En als je ja. deficiënte vakken hebt, dan moet je die nog eens uh, erbij gaan leren. Ja, maar U, u, vindt en, dus, u, u, zou dus, u pleit er eigenlijk voor dat dus die achterdeur, hè, dus het halen van zo'n volledig VWO-diploma via die certificaten, dat dat voor iedereen uh, mogelijk is. Dat zou no, ik ja, maar mijn punt is dus, stel je piloot worden, of chirurg of ja. advocaat of, of dokter, dan zou je dan tot die, die vakken die je niet hebt, die je daarvoor nodig hebt, ja. nog een, een. Die kun je dan vaak via een spoedcursus nog volgen of zo. Want als ik naar de TH wil, of ik wil een, een bouwkunde studeren wat dan ook, ja. dan kun je dus als je CWO laat zien, ja. dan, kun, dan, kun je, dan kun je altijd toegelaten worden. Want maar als u, je dan met 50 u, certificaat... u heeft dus 40 jaar geleden heeft u uh, eerst uw MAVO-diploma gehaald. Want, ja. Hoe is dat toen bij u verder gegaan dan? Wat wat nou, voor opleiding heb heeft u een, toen gedaan? Uh, ik ben toen een hbo planning gaan doen. Okay, en, toen ik, uh, die, die ik, en toen heb ik en toen hebben toelating examen voor gedaan. Dat heb ik toen niet helemaal afgemaakt. En toen ben ik gewoon gaan werken in fabrieken ongeschoold, werk gedaan en dat soort dingen. En toen, en, en, maar het gaat het gaat, het gaat voor mij nu eigenlijk. Kunt u, kunt neemt, u, kunt u, een, kunt u iets beter in de telefoon te praten? praten? Zolaar, het is meer een, ja. een principe kwestie voor mij, dat, dat ik eigenlijk, als ik terugkijk naar het verleden, want ik ben dan natuurlijk eigenlijk heel erg oud, vergeleken ja, ja. bij mensen die nu examen doen. Nou, in ja, de 50 zat uh, ik. Ja, ja uh, 57. Ja. Maar het vreemde vind ik eigenlijk, dat als je uh, een moeite doet om, zeg maar, uh, toch nog, ...en je mogelijkheden te verbreden en te vergroten. Dat, kijk, als ik nog dus... Het gaat mij eigenlijk even de strijd... ...waar ik mee begonnen was... Ja. Ik ...dat ik ja. dat, dat, dat VWO, die ik dan ga halen. Dat en die helder. kans is dus... En, en als je dan uh, kijkt naar zo'n regering, uh, dat vind ik eigenlijk non dun dat ja. zo'n regering dan zegt van, ach, we gaan, je moet veertien vakken gaan doen zoals je vroeger nog deed op de oude HBS. Hè? Ja. Dat je dus, uh, de, de, de, de oude HBS dat was vroeger dat je alle vakken moest doen, dat kon je niet kiezen op het examen heb ik van iemand gehoord, de oude MMS ook. Dat zijn meisjeschool. Ja. Dan moest je dus eh, ook wiskunde en scheikunde en moest je al die vakken doen. Zeg maar. Later is het pas met de met het uh, mammoedwet is het zo gekomen dat je is in, in het laatste jaar dat je examen deed, een zakkenpakket ja. koos. Maar, zeg maar. Eigenlijk, eigenlijk zou u nu, op, ook al bent u al 57, u zou graag uw VWO halen... en dan alsnog uh, een, een, een universitaire opleiding volgen. Dat is nou, uw droom. Nee, nee daar gaat het niet om. Het gaat niet oh. om de universitaire opleiding die het dan zou willen doen. Het gaat me gewoon om het principe dat, uh, uh, dat, dat, dat ik het van elkaar uh, gekregen zou hebben... Ja. om. Uh, maar ik ga dus nu nog steeds Latijn examen doen. Ja. En dan heb ik, vind ik symbolisch wel, mijn diploma. Wanneer, maar wanneer, heb, uh, wanneer gaat u daar examen voor doen? Voor dat nou, ik heb nog, elk jaar heb ik uh, nog een Latijn staatsexamen gedaan. Ik was okay. niet te laat om mijn examengeld te betalen. Dus okay, dit maar... jaar uh, ben ik afgewezen. Oké, maar, okay, maar u, u bent er dan al een aantal keer voor gezakt, begrijp ik. Ja, ik, ik uh, wist dan net ja. niet net niet goed te reageren op het juiste onderwerp. Ja, ja, maar ik bereid ja. het wel elk jaar voor. Nou, Volgend uh, vol jaar een nieuwe kans dan. Ja, dat hoop ik op. En misschien uh, dank u. Ja. Nou, Daar, daar uh, wens ik u dan alle succes bij. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw verhaal. Ja. En uh, wij, gaan, uh, wij gaan verder met muziek. Succes even de uitzending. Ja, hartelijk dank. Johnny, uh, Johnny Nash met Cupid.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 I don't wanna bother you but I'm in distress There's danger of me losing all of my happiness For I love a girl who doesn't know I exist Oh, and this you can fix cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me Now Cupid, if your arrow makes her love strong for me, well I swear I'm gonna love her until eternity I know between Both of us, her heart We can steal Cupid, help me If you will So Cupid Draw back your bow And let Your arrow Flow Straight to My lover's heart For me No, nobody Hey, hey, hey, Cupid Please hear my cry And let your arrow fly Straight to my lover's heart For me Hey, hey, Cupid Cupid, I'm calling you Can't you hear me, Cupid? Cupid, ja. De god van de liefde. Die, uh, daar heb je misschien ook wel herinneringen aan. Uh, bij je eindexamentijd. Johnny Nash was dat. En uh, wij praten vannacht over de eindexamens. Bijvoorbeeld uh, uh, Hans Kinhorst, die deed in uh, 1973 HAVO-examen. Ja. In Enschede, waar was dat? Ja, Enschede. Ja. En nu, hoe was dat? Uh, op zich vond ik het uh, heel stressvol. Dat ja. Dus de. Een maar in één of twee weken moet je dan je examens afleggen. En ik heb toen een... Uh, ze hebben toen een 71 of 70 hebben ze... Uh... Hans, Hans, kun je de radio bij jou uh, zacht draaien? Ja, ik zal ja? het afzetten. Ja, ja. ja, zo ja, goed? Ja, hier, prima. Ja. Veel stress, zei je? vertel. Ja. Toen uh, kregen we van de leraar Nederlands kregen wij een opdracht... van hoe wij het uh, eindexamen uh, zouden willen zien. Ja. Dan mochten jullie zelf uh, een opstel afgenomen. schrijven. Nou, ik heb toen zelf... Uh, heb ik zelf geschreven van, waarom pak je de laatste twee jaar van de HAVO, waarom pak je dan alle, alle proefwerken die je maakt dan, voor alle vakken die je hebt, waarom pak je die niet mee en die laat meetellen voor het eindexamen? Ja. Zodat je dus de, de laatste twee weken dus van je eindexamen, wat zeer stressvol is, dat is ook, hmm. ook te merken thuis, aan de ouders en aan de kinderen zelf, ja. want ik was er een van vier of ja, het zijn een paar dood al. Hmm. Maar goed. Uh, maar in ieder geval. Uh, daar heb ik het opgeschreven. Alleen het rare is. Ik, ik, heb, ik heb er nooit weer iets van. teruggehoord. Nee. Maar dat er, er was dat een doen op, ze niet. Dat was een opstelopdracht van uw uh, van docent. Of, of was het ja, echt? Was dat een opstelopdracht? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, dan, dan mocht je ja. zelf uitsturen dus wat is, je. Dus dat is netjes beoordeeld op taalfouten en, en, en spelfouten uh, en, ja. en, enzovoort. Ja, maar met de inhoud is niet veel gedaan. Daar ja, heb ik voor gedaan. En ik vroeg me, ik vroeg me dus af: waarom. Je, waarom ja. had jullie niet alle proefwerken. De, alle, alle, net wat ik zei net, ja. van alle netwerken zijn, van alle vakken die je krijgt. Dat ja. is eigenlijk een beetje het voorstel, hè, wat uh, die psycholoog Steven Pont ook had. Geen groot examen aan het einde van de rit. maar be beoordeel op de hele uh, periode. De laatste twee jaar, ja, daar heb ik het over. Ja, de laatste twee maar, waar, jaar. Maar waarom pak je die niet mee? Ja, ja. ja. En dat, de, dat je dus al de proefwerken. over dingen die je moet maken dan? Ja dus voor een vak, of voor alle vakken bij elkaar... Dus dan, dat je die dus bij elkaar optelt, die cijfers. Ja, wat, hoe, en dat dat dan je, je, je, je, eind, je eindcijfer is. Ja, ja, ja dat, dat is een interessant voorstel. Dat schijnt dus in België dus ook meer op die manier te gaan. Ja, dat was in België, ja. Hier in Nederland zitten we met het grote centraal schriftelijk eindexamen. Het bepaalt ja. geloof ik de helft van je cijfer. En je moet dus met ingang van dit jaar... Voor alleen al dat eindexamen gemiddeld een 5,5 halen, anders ja, hou je dat ja, niet. Ja, dat hoor ik ook, ja. Ja, ja dus die, die eisen zijn ook nog eens wat aangescherpt. Dat zorgt voor enorme stress. Wat, wat herinner je jezelf van uh, ja, 1973, hoe lang is dat geleden? 39, 8, jaar, 39 geleden. jaar. Ja, 39 jaar. Ja. Hoe, hoe was dat? Nou, erg uh, ja, zenuwachtig. En, en, en, ja, ook op, op school daar zit je elkaar een beetje. Ja, heb je dat geleerd? Heb je dat gezien? Heb je dat gelezen? Ja. Heb je die en die boeken gelezen? Ja, slot, maak, je, slot, maak je elkaar gek? Slot, met je oren te flapperen? Ja, die, die, daar, daar, heb ik, daar heb ik niks van gelezen. Ja, ja, ja. <lacht> dan maar ik heb weer andere boeken gelezen waar die andere jongens met hem mee, ja, meisjes ook, met, met, met, met oren zonder te flapperen. Ja, en zo, zo maakte iedereen elkaar gek. En, en, en, en dan, dan, dan begon het, ja, en het ja, door... te eindexamen? examen. En dan? Ja, en dan, ja, dan, dan moet je voor het blok. Ja. Ja. Dan moet je binnenkomen en er zitten twee docenten daar. Duits bijvoorbeeld. En, uh, of Engels, maakt niet uit wat. En, uh, en, en dan gaan ze in één keer praten over uh, schrijvers. Ja. Die, je dan gelezen, of die je dan gelezen zou moeten hebben. Want je moet een, uh, ook allemaal boeken lezen, et cetera. Ja, okay, en hebben hun een lijst van. Ja, ja, we hebben het hier over het modelingen examen ja. ja. Ja, precies. Ja. ja, maar schriftelijk was het dus ook, dat je ook... Uh, maar ja, dat was dan weer wat anders. Dan, ja. dan kreeg je gewoon ook een... Uh, wat ik me herinner, Kon je daar stukken vijf of zes onderwerpen... Uh, daaruit kon je eentje kiezen. Ah, oké. Okay. En dan kon je daar dus... Dat is wat je uh, in interesse ligt. Maar stel dat het uh, wiskunde is of zo. Ja, ja. Dan pak je dat ding van wiskunde. Ja, okay. Als je dat leuk vindt. Ja, nou, ja het... en, en dan maak je daar een heel opstel over. Er was gewoon een, een, een paar vragen, waren er dan. Ja, ja. Dus ja, dat, dat allemaal had jaar het over. Hoe het vak Nederlands. Dat weet ik niet, maar. Ja. Nou, en, en, en, en daar ging het dus op in. Ja. Maar ja, dat, dat was weer zo'n zo zo hele, <laughs> hele situatie. vol met stress, et cetera. Ja. Omdat je niet weet wat voor onderwerp je krijgt. Ja. En, en of je of, of en, dan, de, en had, had, had je dat ook, Hans, dat je dan op het einde van het examen helemaal kramp in je hand had van het schrijven? Wat zeg je? Had je dat ook, dat je dan helemaal op het einde van het examen, dat je, dat je kramp in je handen had van het schrijven? Dat je haast niet, nou, niet meer... In de... nou, ik, ik, ik, had, ik had niet zo'n kramp, want ik wist ik nee? nooit zoveel te schrijven eigenlijk. <laughs> ja, wel, wel, wel in, in die twee jaar daarvoor, dus ook, ook, ook die opstellen die ik dan uh, kon schrijven, gewoon ja. vrijblijvend allemaal. Ja. Alleen ik heb er nooit iets van weer gehoord. Zeg maar, en dat is zo raar. De, Die eindexamens in 1973 ging dat toen ook hè, zoals we dat, dat beeld dat we kennen van nu de gymzalen met de rijen tafels en, ja, en precies. surveillanten. Dat is eigenlijk niet, helemaal niet veranderd, hè? Dat is... Nee, ja, ja ik, ik weet het niet. Dat is één van de weinige dingen in deze wereld die dan niet veranderen. Nou, dat zal wel jammer. Volgens ja. mij is dat nog steeds hetzelfde. Ja. Ja, zo, met zo'n man of zo'n vrouw, een leraar, een leraar, een leraar die daar een beetje ja. rondloopt en kijken of Vind je, je spiekt, wat ja, die precies. andere meneer ook zei net, ja. uit België geloof ik. Ja, en, en, en spiekt u? psycholoog geloof ik dat het was. Spiekt u? Dat was toch een psycholoog, die man? Ja, ja, ja. ja. Mijn vraag aan u is, spiekt u? Nee. Nee? nee. nee? U deed het gewoon op eigen kracht? Nee, nee, ja, nee. Ik deed het op eigen kracht, maar <laughs> er werd wel gespiekt, bijvoorbeeld door meisjes, die hadden ja. daar rokken aan. Ah, ja. En hadden ze bovenaan hun been, hadden ze, ik heb het een keer in, in de klas gezien, bij natuurkunde. Ja. En als een leraar even met de rug naar ons toe stond, dan keek zij op haar rechterbovenbeen, bovenbeen, dan had zij een paar stellingen staan. Ah. En dan... Ja, en... en, en... die man zal wel niet zeggen van, hé hey, meisje, kom eens even hier en, en doe je rok omhoog. Ja, maar dat durfde ze natuurlijk niet. Nee, maar het, <laughs> hij had, nee, nee, ook dat niet. Dat, dat doet dus niet, maar hij had ja. het ook die, niet in de gaten. Maar ik zag het ja, toevallig. Okay, ja. Ja, ja. Ik zat te kijken, wat is zij aan het doen? En dit zei er echt ook omhoog, en daar had ze een paar stellingen staan van, weet ik veel. Ik weet ja. dus scheikunde of natuurkunde. Ja. En dus, dat wist ze weer. Een klassieke truc. Ja. ja. Ze, ze, ja, ze ja. kwam ja. ermee weg. Ze werd niet betrapt. Zeker. Of ze, ja, zeker. Of ze deden als ze lange haar hadden. Hadden de meeste meiden toen. Hm. Oh, dat zat de leren dus rechts van hun En dit is het haar helemaal ook een rechts... Laten hangen. Ja, ja. En dan ik ze de klas in uh, om, om te kijken of iemand een woordje zei van le of la of uh, ja, ja, ja. met Frans en zo. Precies. En dat in de dan niet in de gaten. Dus dan hadden ze hadden op een gegeven moment hadden ze het goede woord te pakken of een uh, lidwoord of zo. Ja. En dan zeiden ze dat. Nou, ja. dan, dan, dan was het weer goed. Ja. Maar goed. Allemaal van die geintjes die, die, die ik trouwens al gezien heb. Ja, maar goed, u, u deed daar niet aan, u ging niet spieken, u deed het op eigen kracht. U, ja, hoe, nee, hoe liep ja, het af nee, eigenlijk? Slaagt u? Ja, nee, nee, ik moest niet spieken. Ik, ik had alleen moeite met... Uh... Maar bent u geslaagd toen? Ja, zeker. In één keer? O oh, ja. ja, dat wel. Ja, ik Ondanks... had alleen moeite met Engels, want die man die gaf Engels uit Engeland. Engels, British, English. Oh, ja. Terwijl ik meer American English uh, ja. gewend was. Dat zien we meer in de film, hè? Ja, ja. ja. Ja. He ain't heavy. Dat ik, ik, ik weet het nog zo. Ja, ja, ja. He is not heavy, zei die vent. Ja, ik zeg ja. maar, He ain't heavy. Dat, dat is hetzelfde. Ja, zo is het. Of het Amerikaans. Ja, maar zo mag je dat niet leren. Je ja. ja. zegt, waarom mag je dat niet zo leren? Ja. Want als ik de tv kijk, dan, dan zeggen ze het daar ook. Ja. ja, bij ons op school was het inderdaad ook. De ene die deed het Amerikaans, de andere Brits. Maar dan ja, maar was, ik, ik was er moest een altijd, bij die zei: Je moet als, als je maar kiest. Alleen zitten. Ja. ja. Ja. Dat is ook zo raar al Nou ja, goed. Die man wilde dus dat ik Engels uit Great Britain uh, leerde. En niet dat uh, dat spul uit Amerika opvangde. ja. ja dat was, was niet het echte. Ja, ja, ja. Maar goed, u, u slaagde dus met vlag en mimpel. En, en toen was het feest, denk ik? Ja, toen was het feest, ja. Vlag uit, tas eraan. Wat zegt u? De vlag uit met de tas eraan. Ja, ja. ja. Die heb ik zelfs nog, die foto. Oh ja? <laughs> ja, ook van mijn broer nog. Ja, ja. Ook, die, die ook... is ook de vlaggewimmel Ook dat is een traditie feesten, ja, die niet overal. verandert. Ja. En, en, en, ja. en toen ook een groot, was er ook een groot eindexamenfeest met de klas bijvoorbeeld? Nee, nee, dat niet. We gingen naar huis, uh, ja we hebben zomer iets gehad, hebben we al na de tijd in de gymzaal. Oh, ja. Toen Met de, met, met de uitleging van het diploma. Ja. Maar uh, daarna kreeg je dus de, de, de, de eigen feestjes allemaal, dus mensen die je echt kende, ja. vrienden en vriendinnen. En die kwamen allemaal langs dan. En die, ja, goed. Die, die, ja, dan had je feest. En dan werd er uh, muziek gedraaid? Denk je? Ja, ik. de Beatles, de Stones, uh, dat soort dingen. Die waren, die, die waren net in, in opkomst toen. Ja, ja. Nou, yes, had je toen ook net een opkomst. 1973, toen waren de Beatles al wel groot, toch? Ja, toen waren ze ja. allemaal met elkaar eigenlijk al. Ja, denk ik ook, ja. Ja, ja en zijn elkaar ja, Ah ja, precies. Ja, ja. Maar, maar ja, ze, goed, ze waren uh, nog groot op de, de met feestjes. James Taylor, wat ja. kwam net op zitten en uh, ja, meer of dat soort dingen. Ja. Janis Joplin, Jimi Hendrix. En daar danst doors, u dan op? Waar ik me zo erin en zo. Ja, daar werd dan op gedanst? Ja, ook dat. En vooral gepraat. En uh, wat ga je doen later? Of, of welke school ga je nou doen? Ja. nou ik deed de sociale academie dus, na de tijd. Ja. Ik was net voor drie maanden in uh, Amerika geweest. Mm -hmm. In San Francisco, aan die kanten. Ja. Uh, heb ik drie maanden rondgetrokken daar. Van San Francisco naar Santa Barbara, naar LA, naar de, ja, noem maar op, al die plaatsen, Monterey, ja. Santa Cruz, nou, Roy, nou, noem maar op. Roy, maar dat was dus uh, mijn, uh, ja, dat, was, dat had ik verdiend volgens mijn vader en ja. moeder. Ja. Nou, ik was er alleen maar blij mee. Ja, een mooie, mooie tijd is dat, hè. De, de, een beetje de ja. Coming of Age periode. Hè? De, ja, ja, dat is net de wereld dicht aan je voeten. Ja. De omslag. De omslag in mijn leven geweest. Ja, ja. Ja. Die tijd, die drie maanden aan de, de westkust. Prachtig, ja. En, en, en met wat voor verwachtingen stond je eigenlijk het leven toen? En wat is daar wat van terecht gekomen? De, ja, de, ja, de sociale, ik heb academie. sociale academie gedaan, want dat sloot eigenlijk een beetje aan bij. Uh, wat ik toen eigenlijk gezien had, toen daar ja. aan de westkust. Ja. En daar ben ik later vanaf gegaan. Ja. Niet geslaagd daarvoor. Nee. Toen ben ik de horen gegaan. Oké, okay, dus, dus daar is een examen niet, uh, niet doorgegaan? Van sociale zal niet ja. mee. nee meneer. Nee. nee. Ben, ben niet eens uh, dat examen aangegaan? Eerder al gestopt? Nee. Ja, daar ben ik wel mee gestopt, ja. ja. Ik moest nog ongeveer een half jaar, want ik had. Uh, Ruzie had ik met mijn docenten uh, maatschappelijk werk. Uh. En dat was niet op te lossen. Oké. Okay. Nee, ik heb er wel met de directeur over gehad. Met ze uh. hier praten erover. Maar ja, hij zei van. ja. Als zij dat wil, als docenten van uh, maatschappelijk werk. dan ja, dat zou je toch moeten doen. Ja. Ze ja, dan ga ik niet meer akkoord. Want ik heb een uitweg hier, hiervoor. Ja. Ik heb toen zelf een plan opgesteld. Ook, ook met alle derde toen van uh, de sociale academie. Ja, sowieso zo, zo gaan we het aanpakken. Ja. Ja, en dat was iedereen. ik zal het niet uitleggen hoe het ging, maar dat, dat duurt te lang. Maar uh, er was ieder, iedereen mee akkoord. Maar toen zeiden ze, toen we in het vierde jaar waren, dat was het laatste jaar. Ach, Hans, nog maar een half jaar laten we het toch gewoon doen zoals ze, ze zelf willen. Ja. Hm. Zoals die docenten het zelf wilde. Ik zeg, ja, jongens, jongen, dat was niet de afspraak, hè? Hm. De afspraak was toen met de drie of vier, uh, vierdejaarsklasse. Met, ik geloof drie. ...dat we het anders zouden aanpakken. Ja. En u had een beetje te veel rechtvaardigheidsgevoel in uzelf... ...om uh, te accepteren dat het uh, anders ging? Ja, ja, ja. inderdaad. Want ik ben, ik, ben, ik, ben op 17, ik ben op 17 november, op een donderdag, geloof ik dat het was... ...heb ik ben naar, de, uh, naar die mevrouw gelopen, de secretaresse. En ik zeg, ik wil een briefje hebben dat ik nu van school af ga, Ja. Van de academie. Nou, ik heb dat, dat briefje nog, nog steeds zelfs liggen hier... Hm. Dus ik heb er drieënhalf jaar uh, sociale Academie op zitten. Ja. Maar geen. Uh, nee, die geen... Gaan, Maar ik ben oh. daar naar de horeca school gegaan. Oké. Okay. De Horeca Vakschool. Ja. De Kokschool in Groningen, misschien heette dat. En de Pelsstraat. Ja. Nou, die ken, ken ik niet. Maar. Nee, maar goed, Geloof ik heb daar de Horeca gedoken. Ja. ja, en dat, dat was wel succesvol. Ja, goed, dat zo. doet nog steeds. Daar bent u al wel, wel voor geslaagd. Ja, ja, Ik, ik ben nog steeds kok en ik, ben, uh, ik Ja, Kijk. ik vind het uh, mooi werk. En, en waar... Alleen het zijn wel lange dagen dat je moet staan en zo. Ach, ja, dat zal wel. Ja. Zeg maar. Ja, Hans, dat is... waar, waar, waar moeten we reserveren om van jouw uh, kookkunsten te kunnen genieten? Ja, ik, ik, ik zit veel in het oosten van het land. Ja, waar, waar bijvoorbeeld? Denekamp, Doosje, zat ik nog steeds. Oké, okay, de Doosje En, en uh, ja, ja ik, ik zit ook wel eens bij Wimpies uh, te, te flipfloppen. Ja, ja. Hamburgers en... Uh, okay. Ja, noem maar op. En, en, nou. Nog wel een paar restaurants hier. M zelfs mijn ouders hebben nog een uh, hotelpension uh, gehad. Oké. Okay. Daar heb, heb ik ook nog twee jaar gewerkt. Ja. Nou, via... Ja, via... morgens half zeven tot uh, s'avonds een uur of tien. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, en dan oh. moest je ook van allerlei dingen doen. De ontbijt, de lunch en diner. dat waren eigenlijk de drie hoofden de, Ja, tijden van de dag, zeg maar. Het is allemaal nog goed, uh, goed gekomen met u. Ja, He, vanaf, zeker. Uh, vanaf Hans hoor. Geen u. Uh, ja, ja, ja. Van dat examen in 1973, HAVO in Enschede, uiteindelijk ja. dus uh, de horeca, uh, het horecavak ingerold en daar ja. nog steeds met veel plezier aan het werk. Als kok ja. Nou, hartstikke, hartstikke goed om te horen, Hans. Dank okay, je wel voor je verhaal. bedankt. Yes. En een, uh, een goede nacht nog. Ja, Maarten, bedankt en bedankt yes. voor dat ik even, mocht, uh, ja. even wat in, in, in mocht spreken. Ja, niks te danken. Het was gezellig. Leuk dat je belde. Ja, ik hoop ook dat ze, dat ze iets met een voorstel kunnen doen van mij. van dus de laatste twee ja. jaar van de HAVO, wat dan ook... Dat zou mooi zijn, ja. Is, ...dat ze dat laten later meetellen als, uh, ja. voor je eindexamen. Nu bijna 40 jaar later, alsnog. Uh, de oproep. Oké. Okay. <laughs> Goed, dankjewel, Hans. Jo, graag gedaan. Nog, Goed en, en nog een uh, goede nacht. Ja, gaat lukken. Jo. Ja. I No. Wilt u nu ook uh, uw verhaal vertellen over uw eindexamen? En uh, wilt u dat delen hier op, op Radio 1 in uh, Dit is de Nacht? Dat kan. Dan kunt u uh, bellen naar 0800-1121. Dus het nummer is 0800-1121. Gratis nummer trouwens. En u kunt ook twitteren. U kunt ons bereiken op Apenstaatje. Dit is de Nacht.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 Damien Gerardo was dat met Museum of Flight. En we praten vannacht in deze Dit is de Nacht over het eindexamen. Dat is deze week weer begonnen. Hoe lang is het alweer geleden dat u zelf examen deed? Wat herinnert u zich nog van die periode? Was het spannend of u zou slagen en hoe liep dat af? Bel met uw verhalen naar 0800-1121. 0800-1121. Steven Keizer heeft ons gebeld. Uh, Steven, waar, waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom uit Eindhoven. En heb je daar ook uh, examen gedaan? Uh, ik heb uh, niet een Eindhoven-examen gedaan, dat was in Maastricht. Oh. Steven, kun, kun je de radio even zachter draaien? Ja, die ga ik uitzetten. Ja, ja. En dat was niet zo lang geleden, geloof ik, hè, Steven, dat je Maastricht-examen deed? Uh, nee, dat is niet zo heel lang geleden, dat is een kleine acht jaar geleden. Ja, want hoe oud ben je nu dan? Wat zeg je, hè? sorry? Hoe oud ben je nu dan? Ik ben nu 30. Oké. Okay ja, ja. En, en... en dit is niet echt eindexamen, dus dat gaan afstuderen, zeg maar. Oh, dat was je afstuderen. Oké, okay. ja. want, want dat is hoe, dan is het al iets lang geleden dat je op de middelbare school eindexamen deed. Uh, dat is dan, uh, ja, wel iets daarvoor alweer. Hè? Ja, en wat had je gedaan, HAVO? Sorry? Wat had je gedaan, HAVO? Ik heb de HAVO gedaan, ja. ja. Ja, en dat was ja. dan uh, nou, zo rond 1999, 2000, zoiets, denk ik? Uh, het, volgens mij is het 98 geweest. 98, ja. ja. En, en hoe, hoe ging dat dan toen? Uh, daar ben ik eigenlijk vrij makkelijk doorheen gerold. Dat, dat ging heel goed. Ja. En uh, ik was vrij, vrij jong als ik uh, afgestudeerd. Of ja. in ieder geval uh, had ik mijn examen gehaald. En vervolgens uh, ben ik een uh, hbo gaan doen. Een verkocht hbo. En vervolgens ben ik naar de universiteit gegaan. daar heb ik een, uh, een, een, uh, ja, een snelle opleiding zeg maar, gedaan in drie jaar. Ja. En... Uh, met de nodige, of ja, eigenlijk te weinig werkervaring heb ik, ik bedrijfscycloof. Heb ik kritiek op bedrijfscycloof. Oké, okay, dat is even jouw schoolcarrière in, in uh, grote stad. En een nooit Maar, uh, maar even, even terug naar, naar dat jaar uh, 1998 dan, dat HAVO-examen. Ja. Uh, da, da, daar ben je dus goed doorheen gerold. Maar vond je het spannend? Had jij ook die, die stress, heb je dat ook zo ervaren? Dat dat een, toch een heel groot moment is? Het is, uh, het is iets spannends. Het is een, een afsluiting van je een bepaalde periode in je leven en... Uh... Ja, dat is uh, ja, spannend. Terop of ronden hè? Het is echt terop of eronder gevoel, ja. ja. En, en hoe ging je dan om met die spanning? Uh, ik kan me voorstellen dat je... Of juist heel hard gaan leren, of, of, of juist ontspannen. Of, of, of, uh... ja, juist heel ontspannen, het ging goed. Ja? Ja, het ging heel goed. ja Je had gewoon van tevoren goed geleerd... en op het moment zelf deed je rustig aan en dat, dat ging goed. Uh, ja, er was goede, goede voorbereiding en het uh, ging me goed af. Ja, ja, en uh, welke vakken had je eigenlijk? Wat zegt u? Welke, welke vak had je eigenlijk? Want dat was nog in de tijd dat je gewoon met zes vakken slaagde, toch? Op de HAVO? Ja, dat klopt inderdaad. Dat was met, uh, met zes vakken. Uh, na die tijd hebben ze nog het nodige veranderd. Uh, ja. Dat heb ik gelukkig niet meer meegemaakt in het nieuwe studiehuis. Ja, en, en welke vakken maar, uh, deed je dan? Weet je dat nog? Nou, dan gaan we eventjes in uh, Nederlands, Engels en Duits. Drie talen, ja. Ja, en dan gingen we naar wiskunde, uh, biologie. En dan heb ik de laatste scheikunde. Oh ja, ja. dus eh, ja. exact en talen. Een beetje een dubbel pakket. Ja, exact ja, ja. en talen, ja. ja en, en, en, dan en, ik van wat... alle kanten op in feite. En wat, wat vond je het leukste vak? Uh, ik denk dat ik toch meer had met de talen achteraf. Dat is ook uh, ja, waar mijn vervolgende opleiding zeg maar, uh, naartoe is gegaan. Dus ja, weinig van de scheikundige en de wiskundige kant op nee. in feite. Ja, ja. En, en wat vond je het vervelendste vak dan? Of het moeilijkste? Ja, dat zal, dat zal, ja wiskunde vond ik toch wel het moeilijkste. Ja. Dat, uh, dat bleek op het examen ook wel? Uh, dat was een zes. Een zes, nou goed genoeg. Dus, uh, die was goed genoeg in ieder geval, maar dat was wel het minste pak. Ja, ja, maar dat was wel zweten. Wat zegt u? Dat was wel zweten tijdens het eindexamen op wiskunde. Uh, dat, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Nou, je bent geslaagd destijds. Hoe, hoe, hoe ging dat eraan toe? Groot feest? Op vakantie met vrienden uh, we gingen eerst bij de eerste feest. Dat was gewoon een schoolfeest, zeg maar. Ja. En van daaruit gingen we met een groepje jongens gingen we naar Salau in Spanje. Oh ja, en dat precies. hebben we heel goed gevierd. Ja. En dat ja. doet, dan kan je wel zeggen, dat is wel een bepaalde druk van je af. Ja. ja, dat geloof ik ja. Maar dat is uh, goed gevierd met de nodige... Dranken bij je, ja, schat een, de kind, saloude. Met de nodige versnaperingen, aan dames. Het ja. was een goede tijd, ja. Ja, ja. ja, En ook voor jou lag toen natuurlijk de wereld aan je voeten. Echt zo'n moment van... Uh, nou, alles, uh, alles is mogelijk. Ja. En toen? Uh, ja, ik zou zeggen, dan word je man, hè. <laughs> ja. En dan uh, wordt het leven wat serieuzer. Dan ga je studeren. En uh, dan is het ook nog wel feestjes links en rechts. Maar ja. dan moet je er iets harder aan trekken. En dan, uh... En dan is het gewoon rustig aan. Ja, ja. En, dan, en op een gegeven moment uh, ben je dus bij een nieuwe opleiding uitgekomen? Bedrijfspsychologie? Wat zegt u? Je bent uitgekomen bij de opleiding Bedrijfspsychologie? Ja, Bedrijfspsychologie, inderdaad. Vertel. Uh, ja, het, het is heel divers. Want je begint het eerste jaar begin je met de, met de basispsychologie. Ja. En uh, daarna kun je je verpakken. En uh, de ene gaat de kinderpsychologie in... Tenminste, de mensen van mijn klasgenoten er zijn dat er twee psychologie gaan doen. En ik, uh, ik ben de andere kant op gegaan. Ja. Uh, meer in de bedrijfstak. Ja. En uh, dat kwam meer van, van, van thuis uit ook. Omdat we daar uh, een bedrijfsmatig uh, uh, ja, een eigen bedrijf hadden, zeg maar. Ja. Maar als, als, als jij als psycholoog, heb jij nou bijvoorbeeld ook uh, tips voor uh, eindexamenkandidaten? Uh, wat, wat ze het best hebben. kunnen doen? Ja? Nou, nou, niet echt tips. Wat ik, wat ik heel belangrijk vind, is dat je... Uh, op het moment dat je je studie, uh, studie hebt afgerond. Dat je ja. ook gaat proberen om in die, uh, in die tak zeg maar, werk te zoeken. Ja. Uh, voordat, je, voordat je het weet, dan heb je iets anders waar, waar je blijvend aan vast zit. En dan, uh, ja. Ja, dan, uh, dan laat je dat niet meer los. Maar het bijvoorbeeld is, is dat ik nou gewoon niks met mijn opleiding doe. En uh, okay. dan gewoon een andere baan heb, omdat het nog wel goed kan. Want je hebt, je hebt een mooie opleiding gedaan, bedrijfspsychologie. Ja. Maar dat is ja. heel anders uitgepakt. Dat is heel anders uitgepakt. Oh, mijn uh, ja, ik werk nu momenteel uh, uh, bij het Nederlands Casino, zeg maar. Oké. Okay. En, uh, en doe je daar dan? verdeel ja, de, je de kaarten? Nee, ik, ben, uh, ik, uh, ik werk op de afdeling speelautomaten. Oké. Okay. En, en, en bevalt dat? Wat zegt u? Bevalt dat? Goed werk? Dat bevalt helemaal perfect. Dat is okay. een super, super baan. En uh, ja, op een gegeven moment dan verlang je weer naar je, iets te doen met je opleiding. Alleen dan zit je... Uh, ja, dan krijg je thuis een gezin en dan heb je andere verantwoordelijkheden. En dan ja. is, de, is het moeilijk om weer de overstap te maken. Nou, die stap is dan heel groot, hè? Ja. ja. ja. Nou, Steven, ik wil je hartelijk bedanken voor je verhaal. Ja, en ik hoop ook. Uh, ik hoop voor jou dat het misschien alsnog uh, lukt om. Uh, nee, je bent 30, dus uh, nog dus tijd genoeg, denk ik. De om, uh, eh, ja, precies. Ja. Om die overstap nog een keer te maken. We gaan naar het nieuws toe en uh, zometeen na uh, drie uur gaan we verder praten over het eindexamen. Heeft u uh, een verhaal wat u wilt delen, doe dat dan op uh, 0800-1121. Wie weet komt u ook in de uitzending. Tot zo.